Veel afwasshows in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Puttekaluris' Afwasshow. En dit is de nieuwe Elsplaat. Radio 1, Go Go! The next train will be leaving from platform 1. La la la la la. la. Woensdag vandaag, hakdag, we zagen de week door de midden, samen met uh, de elsplaat die je de hele week hoort hier, als eerste in het programma Clint Eastwood en General Saint en Stop That Train. En aanstaande zaterdag, dan kiezen we de nieuwe elsplaat voor volgende week. Even klappen voor de jongens. Zo, daar zijn we dus weer naar een dag van hard werken. Dat mag hier best gezegd worden, want ik redde het maar een beetje op tijd. Want ik wil hier wel op een beetje vast tijdstip na kantoor dit programma opnemen. En daarnaast was het ook nog eens een keer fantastisch weer, want we hebben wel tussen de middag even lekker in het zonnetje gezeten en lekker even een beetje gevoetbald met uh, Tom Plas. Ja, want het was opeens heel ander weer. Het is weer vol op zomer en dat schijnt morgen ook zo te zijn. Maar daar hoor je van alles over straks aan het eind van het programma in het Weerbericht. En we hebben bijna feest hier in de Alva Show, want uh, aankomende vrijdag dan wordt DJ Dikkebaan 14 jaar. Ja, ja, ja, ongelooflijk, maar echt waar, dus het wordt dan groot feest. En om een beetje alvast in de stemming te komen, hebben we hier een mooi hondenplaatje voor DJ Dikkebaan. We gaan luisteren naar Ferrari, ja, ja, ja, en Monza uit 1976. Goedemiddag, goedenavond, goedenacht met wanneer je luistert, je luistert naar de Alva Show. was so little and she was so kind to me and when i took her in my arms she As strong as Administratiekantoor Coldenhoff BV, de specialist voor boekhouding tegen betaalbare prijzen. Bel nu 0180 515213 voor een geheel vrijblijvende afspraak. Coldenhoff BV, de enigste juiste keuze. We deze plaat afkondigen. Nee, helemaal niet. Dat gaan we niet doen. Hoeft van Els ook niet. En ik was even weg, want ik was uh, mijn sterke leesbril aan het zoeken. Want uh, ik heb vandaag een beetje een ogen of deze, zoals dat heet. Dus, en het is wel weer een beetje tijd hiervoor. Dus even de sterke leesbril erbij gepakt. En dan gaan we even wat uh, nieuwsfeitjes van vandaag behandelen. De politie legt vanaf vrijdag het systeem voor het innen van boetes plat. Kleine snelheidsovertredingen en boetes tot 200 euro worden niet meer doorgestuurd aan het centraal justitieel incassobureau. Voor sommige mensen zal de aankondiging voelen als een verkapte oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Vreest ook veilig verkeer Nederland. Welke overtredingen worden niet beboet? Nou, onder meer met de auto zonder gordelrijden is normaal 140 euro. Rijbewijs niet kunnen tonen is 90 euro. Inrijden waar het verboden is, dat is ook 90 euro. Of parkeren op een taxi-standplaats, dat kost je ook 90 euro. Maar een vrijdag dus niet. En op de fiets. Dronken fietsen, 140 euro. Ja, dat heb ik ook vroeger uh, zat genoeg gedaan hoor. Niet van die lange afstanden zoals ik tegenwoordig doe. Maar uh, vanuit de kroeg naar huis zal ik maar zeggen. Het niet meewerken aan alcoholcontrole, 90 euro. Rijden met ondeugdelijke verlichting, 55 euro. Nou, werd daar volgens mij al toch nooit op gecontroleerd hoor. En voor voetgangers door rood knipperlicht bij overweg 65 euro en door rood bij een verkeerslicht ook 65 euro. En met een invalide voertuig op de snelweg rijden 140 euro en zonder licht rijden 35 euro. Dus kijk maar uit op de snelweg, want dan uh, zie je al die oude vandaagjes met hun rollators en dergelijke en met hun scootmobiels op de snelweg een vrijdag. De Amerikaanse dichter Michael Derrick Hudson heeft zich voorgedaan als Fen Xiao om zijn gedicht in de beroemde bundel Best American Poetry te krijgen. De internationaal gelouwde dichter en filmmaker Sharon Alexie koos het gedicht The Bees, The Flowers, Jesus, Ancient Tigers, Poseidon, Adam and Eve van Yi, van Yi Fen Shui voor de jaarlijkse dichtbundel Best American Poetry. De bundel wordt sinds 1988 samengesteld en moet een overzicht bieden van de beste Amerikaanse dichters van dat moment. Maar, dat het, maar nadat het gedicht was geselecteerd, maakte show bekend dat hij eigenlijk gewoon Michael Derek Hudson heet en blank is. Nou, nog een berichtje, dan gaan we weer lekker door met die heerlijke muziek die hier in de was. Een basisschool in de Amerikaanse staat New Jersey is woensdag weer geopend. nadat de school hun leerlingen een dag eerder ijsvrij gaf, terwijl de temperatuur buiten boven de 32 graden uitkwam. Dinsdag werden alle lessen op de school in Keyport opgeschort vanwege een probleem met de elektriciteit. Volgens de autoriteiten was er sprake van een veiligheidsrisico voor de leerlingen en docenten, omdat er geen gebruik kon worden gemaakt van telefoons, internet en het brandalarm. De school heeft nu, voordat de winter zijn intrede doet, één van haar twee beschikbare ijsvrije dagen al gebruikt. Ja, ja, ja, ja, ja. Wat lichter in de platenspeler. Ja, dat is, een, dat is een beetje een uitdrukking voor wat staat er op de USB-stick. Ja, nou, het is uit 1977. Mooie disco muziek, de non-stop-dance. Voor we show. <laughs> Herinnert u zich deze toch De non-stop-dance van de Gypsum Brothers uit 1977 gingen we terug naar 1969, de tweede 60s plaat al in deze show. The Ball Fell Down van de Marblers. We kunnen ze natuurlijk beter nog van Only One Woman, maar die hoor je al zoveel, dus we dachten we kiezen maar hiervoor. Gezellig, de afwas Show met Ferry. wall.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 By Are you ready? Not to be alone. Someone's coming to take you home. If you're ready, then we'll carry on. Are you ready? Are you ready? Brothers and sisters, I have been struggling alone to do their thing. Love is a song, it's better than anything. zo wel hoor, ja ik wist niet dat die plaat zo lang was dus, uh, luisteraars uh, nou liggen er nog wat voor op de playlist dus ik weet niet eens welke plaat het is oh ja natuurlijk, uit 1970 de Pacific Gas and the Electric en het nummer was allemaal getiteld, maar dat zou je wel begrepen hebben are you ready? nou ben je er klaar voor hoor, helemaal Voorbeetje nog wel Dat weet je nog wel voor vandaag 9 september van 2015 in het allerjaar. Het is vandaag de 252ste dag van het jaar en er komen er nog 113. En als het een schrikkeljaar was geweest dan zouden er ook nog 113 komen. Uh, ja, die verzin ik zelf even te plekken. 1913, tijdens een onweer komt een zeppelin in de Noordzee terecht. 14 bemanningsleden komen om. Dit is het eerste dodelijke ongeval met een zeppelin. In 1998 in de binnenstad van Deventer ontstaat veel schade als gevolg van een windhoos die langs en door het gebied Twello-Deventer raast. En In 1987 ook een triest moment voor Nederland, Ferdi E. ontvoert gert Jan Hein en vermoord hem in de bossen bij Renkum. De ontvoering houdt Nederland tot 6 april 1988 in spanning. En In 2013 het Van Gogh Museum heeft een nieuw schilderij van Vincent van Gogh ontdekt. En dat is getiteld de zonsondergang bij Montmajor. We gaan even naar wat muzieknieuws. In 2003 DJ Tiësto geeft als eerste DJ een volledig stadionconcert in het Gelderdoom in Arnhem. En een jaar later in 2004 Madonna treedt op tijdens haar Re-Invention Tour in het Gelderdoom te Arnhem. Hetzelfde dus. En in de oorlog, uh, in de eerste wereldoorlog in 1915, een Duitse zeppelin die bombardeert. En dat was eigenlijk een beetje voor het eerst dat de burgerbevolking in de oorlog werd betrokken. Rechtstreeks eigenlijk, dus niet als gevolg van. De sport 1970. Feyenoord wint als eerste Nederlandse club de wereldbeker. En in 1981, door een 2-2 gelijkspel tegen Ierland, komt voor het Nederlands voetbal Elftal de deelname aan het WK-voetbal 1982 in gevaar. Afijn, waar zitten we nu ook weer mee? En in 1839, ook wel een leuk weetje, een eerste glasplaatfoto werd gemaakt door John Herschel. We gaan eens even kijken wie er vandaag jarig is, oftewel geboren zijn. Dat was in 1854 Anton Dreesman. Hij was natuurlijk de grondlegger van V&D, Hij was een Nederlands ondernemer natuurlijk. En hij overleed in 1934. En in 1913 overleed Bert Garthof, Hij was Nederlands presentator. Hij overleed in 1997. Otis Redding, Amerikaanse soulzanger, hij overleed in 1967, maar werd geboren in 1941, niet zo oud geworden dus. En Billy Preston, geboren in 1946, hij overleed 9 jaar geleden in 2006. En vandaag moeten we feliciteren Arjan Ederveen, Nederlandse acteur, hij wordt maar liefst 59. En Afrojack, een Nederlandse disjockey, is ook jaren vandaag, hij zag het levenslicht in 1987. En Gerrit Jan Heijn overleed natuurlijk vandaag. Hij werd 56 jaar oud. Uh, ja, overleden. Uh, Bill Monroe, Amerikaans zanger. Hij werd 84 jaar oud en hij overleed in 1996. En in 1999 overleed een Nederlands politicus die ik eigenlijk wel mocht. Hij was ook fiscalist. Het was Fons van de Stee. Hij werd 71 jaar oud. Hij was een hele kalme man en uh, hij wist het precies goed te vertellen. En in 1999 overleed Arie de Vroet. Hij werd 80 jaar. Hij was een Nederlands voetballer en voetbalcoach. En dan hebben we er nog eentje en die was ook wel triest eigenlijk. Peter Tettero. Zanger van de t z onder en, uh, Hij werd 55 jaar oud en hij overleed 13 jaar geleden in het jaar 2002. Even naar de weerextremen voor vandaag. laagste minimumtemperatuur werd 3,7 graden gemeten in 1986. En in 1928 werd het maar liefst 29,6 graden vandaag. En de zonneschijnduur duurde 12,1 uur in 2004. En het langste neerslagduur, 8,4 uur, dat was in 1984. Ja, nou we zijn er weer even doorheen door, weet je nog wel en uh, ik heb voor je een plaatje dat is eigenlijk een beetje een, een zachte ik kom je halen het is namelijk maquella idea oh. plaatje komt uit 1981 en is van Pino Angelo maquella idea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 I'm lei, say, I'm gonna say, I'm gonna say, I'm gonna say, I'm gonna say, I'm gonna say, Scusa, gonna say, scusa.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 Veel van dit soort muziekjes, een beetje dat funkachtige, ja, het was toch eigenlijk ook wel een, een beetje een tijdsbeeld in, in uh, begin jaren 80. Dit kwam uit 1981, Pino, Dangio, Maquella, Idea. dat was ook nog eens een keer de singleversie, dus je zal ook nog andere versies hebben van dat nummertje. Goedenavond, je luistert naar de Afwas Show, we doen ze tegenwoordig elke dag, maandag tot en met vrijdag een uurtje. En als het goed is en als het allemaal doorgaat, uh, zaterdag hebben we dan gewoon weer de Afwas Show, Vinyl Show, want die gaan we echt niet vergeten hoor. It is wow. wow. Oh, dit in is zeker wel. Wow. wow, wow, wow, wow. We gaan naar Bob Dylan, uit 1965, like a Rolling Stone. Once upon a time you dressed so fine, Do the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware, doll, you're bound to fall. You thought they were all.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 vacuum of his eyes and say do you want to Don't you love her madly? Don't you need her badly? Don't you love her ways? Tell me what you say. Don't you love? Don't you love her as she's walking out the door Jongen, de Doors is een keer in de afwasshow. Ja, ik ben wel een liefhebber van de Doors, maar de meeste muziek leent zich niet zo voor de afwasshow. Maar dit nummertje wel hoor, absoluut. 1971, hoog in de top 40, de Doors met Lover Medley. Zometeen gaan we nog even een stukje krant doen, maar we zijn eerst weer toegekomen aan een Nederlandstalige plaat. En dat allemaal in het kader van uh, de klap op de Knieënplaat. We gaan naar Carolientje, Carolientje uit 1977. En wie zong dat ook alweer? Oh ja, Wille Calbetti. De klap op de knieenplaat. Karolintje, Karolintje, Karolintje wil een man. Karolintje, Karolintje krijgt nooit genoeg ervan. Karolintje was een maagdekein van amper 18 jaar.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 Villen uit zijn winkel die Caroline hem gaf Die maakten hem steeds bleker en zo legde hij het af Souvenir. Carolientje, Carolientje, Carolientje wil een Karolietje, Karolietje, Karolietje man. Carolientje, krijg nooit genoeg ervan. Carolientje, Carolientje, Carolientje Willemann een man. krijgt nooit genoeg ervan. De vierde had een bungalow en steeds een droge keel. Dat buitenhuis viel er zo, dus gaf ze Whisky, bier en brandewijn, zijn lever gaf het op. Even medijnen, even medijnen in de office. Ja, Ja, ja, ja, ja. Carolientjas 1977 van Willeke Alberti. De kram. Zo, en in de show gaan we weer even een stukje kram doen. of gewoon, gewoon een beetje nieuws van het internet geplukt. Twee dieven in Kazachstan die na een zeer succesvolle inbraak in de woning van een plaatselijke bestuursfunctionaris aan het feesten sloegen, zijn het grootste deel van hun buit vergeten in een taxi. De twee maakten bij een inbraak in de stad Ukiemen behalve sieraden ook grote sommen geld buiten, waaronder 105.000 euro, 40.000 Amerikaanse dollars en 3 miljoen roebel. Dat vertegenwoordigt ongeveer 40.000 euro. Ze waren zo blij met de opbrengst dat ze onmiddellijk in cafés en winkels hun geld lieten rollen. Vriendinnen, vrienden en verwanten kregen drank en geschenken. Na te zijn uitgefeest gingen ze met een taxi naar huis, daar vergaten ze de rest van de buit. De chauffeur bracht het vermogen toe naar de politie. Die konden dieven enkele dagen na hun inbraak inrekenen, al dus de politie in Uskemen. Nederlanders maken zich de grootste zorgen over de gezondheidszorg in het land. Daarna volgen thema's zoals integratie van allochtonen en werkgelegenheid. Dat blijkt uit een enquête onder ruim 100.000 Nederlanders van Namens Nederland, een onafhankelijk en belangeloos initiatief van McKinsey Company. In het onderzoek krijgen de ondervraagden de gelegenheid om na te denken over de toekomst van Nederland. Daaruit blijkt dat ze de sterke ambitie hebben om het land te verbeteren. Nederlanders wilden de kwaliteit van onderwijsveiligheid, de kwaliteit van de gezondheidszorg, de kwaliteit van de leefomgeving en de koopkracht verbeteren. Daarvoor is een grote meerderheid van 60% bereid om 2,5 uur langer per week te werken. Ook accepteert de Nederlander daarbij een hogere prestatiedruk. In het dierenpark Apenheul in Apeldoorn is vandaag een oerang-oetan verdronken. Een verzorger zag de 9-jarige Mera in het water liggen, maar was niet op tijd om haar te redden. Volgens Apenheul zijn verzorgers en medewerkers zeer teneergeslagen door het incident. Een van de bezoekers van de Apenheul heeft zich inmiddels gemeld met het verhaal dat hij de aap zelf in het water heeft zien springen, meldt een woordvoerder. Dat is zeer vreemd gedrag, vooral voor Mera die nooit het gevaar opzocht of vooraan liep. Er hangen camera's in het park en we gaan laten bekijken of er iets opstaat waardoor we precies weten wat er is gebeurd. Oerang-oetans zijn bij voorbaat voorzichtig met water omdat ze niet kunnen zwemmen. Eh, ik had het van de week er al over dat we veel Duitsstalige muziek hebben in de show deze week. Nou, dit is er ook weer eentje hoor, uit 1972, Vicky was ik ga die lieve zeeën. B Is dit hetzelfde jaar dat zij het Songfestival won als ik me niet vergis met Apretwa? Of was dat een jaartje later of eerder? Dat weet ik niet. Ik weet trouwens ook niet of ze gewonnen hebt toen, maar ze stond er in ieder geval wel heel erg hoog toen. Vicky Andros hoorde je uit 1972 en ik heb die lieve gezien. zo meer muziek. Oh ja, dit kennen we ook nog wel. Ik draai wel eens meer hè maar eigenlijk altijd een beetje dezelfde grote hits. Dit was ook wel een hit hoor, uit 1979. Hoe heé It's a holiday! It's Heidi Heidi Ho oh, Hoeree Hoeree Het It's de holiday Nou dat is voor de meeste mensen wel over natuurlijk Want we gaan dan weer richting de herfst, de Boniem Met 1979 Het programma schiet ook al aardig op Nog maar een paar plaatjes En het is alweer voorbij deze woensdagse afwasshow Hier is Meeboet uit 1980 En Late at Night. I'm oh, oh. Dat was Meewoo uit 1980. was een van de grootste hits van deze dames. Late at Night getiteld. Het zit er alweer op deze afwasshow. De aflevering voor woensdag, hakdag en zaagdag. Ja, we hebben de week weer door de midden gezaagd. En, uh, nog met twee dagjes werk. En dan is het gewoon alweer lekker weekend. Nog even een weerbericht voor je, het is vandaag zonnig en droog, lokaal zijn er enkele stapelwolken en in het oosten komt eerst nog lokaal laaghangende bewolking voor. De temperatuur loopt in de middag op tot circa 18 graden en de oostenwind is een beetje matig en zodra er oostenwind is dan wordt het meestal wel erg lekker weer hoor, behalve in de winter dan wordt het meestal erg koud met oostenwind. De vooruitzichten voor de komende dagen, de eerste dagen is het toch rustig en droog na nazomerweer met temperaturen van rond de 20 graden, in het weekend is er helaas een overgang naar wisselvallig weer, ja we gaan echt die herfst in hoor luisteraars, daar is echt denk ik weinig aan te veranderen. Maar goed, troost je met de gedachte dat een LST-tocht ook wel weer eens leuk is van de winter. Maar of dat ervan komt, dat is natuurlijk maar de vraag. Ik ga eruit. Ik heb nog geen plaatje voor je. Voor de opname 1978 van Cloud, wie kent ze nog? Met Substitute. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. Bye, bye, bye, bye. bye. En graag tot morgen. Dag. waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Poetekoloris Afwas Show.